Jelle Visser met het NOS-journaal. De advocaat van Geert Wilders zegt meer bewijs te hebben... dat toenmalig minister Opstelte zich heeft bemoeid... met de vervolging van de PVV-leider. In een gesprek met de NOS bevestigt Knoops berichtgeving hierover... van de Telegraaf. Het gaat op een notariële verklaring van een oud-ambtenaar... van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Die zou in 2011 een gesprek hebben opgevangen... tussen Opstelte en een topambtenaar.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 Drie mannen kwamen om het leven, vier andere opvarenden wisten op de omgeslagen boot te klimmen. De vissersboot is nog altijd spoorloos. De bondscoach van het nationale elftal van Montenegro is ontslagen... omdat hij heeft geweigerd bij de wedstrijd tegen Kosovo te zijn. Gisteren speelden de buurlanden tegen elkaar in een kwalificatiewedstrijd voor het EK. Coach Tumbakovic is geboren in Servië en besloot vlak voor de wedstrijd dat hij niet zou komen... Kosovo heeft zich afgescheiden van Servië, maar Kosovo wordt door de Serviërs niet erkend als onafhankelijke staat. Ook twee spelers van Servische afkomst hadden de wedstrijd geboycot. De harde tot stormachtige zuidwesterwind heeft tot veel problemen geleid. Het tramverkeer tussen Den Haag en Zoetermeer was urenlang verstoord nadat een omgevallen boom de bovenleiding had geraakt. De dijk tussen Enkhuizen en Lelystad is afgesloten omdat er te veel zand op de weg ligt. En op veel plekken gaan festivals en sportactiviteiten niet door vanwege de harde wind. En dan het weer. Het is ongeveer 16 graden. Vooral aan de kust en rond het IJsselmeer komen zware windstoten voor. Later vanmiddag en vanavond neemt de wind af en kan de zon alsnog een beetje doorbreken. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. Op de A4 Den Haag Amsterdam sta je voor de wegafsluiting bij knooppunt Batuverdorp, zeker een kwartier in de file. Op de A9 ook maar diemen tussen Batuverdorp en de afrit AMC, ook een kwartier. En de Dijk en Kuizen Lelystad is nog steeds dicht vanwege de harde wind. Tot zover de verkeersinformatie. U heeft een bril nodig. Waar gaat u daar naartoe? Ja, slingeroptiek. Al sinds 1960 een begrip in Zandvoort.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 Side She ben een beetje een beetje een but een never een beetje at all. een that een beetje een me een the Ram dance een Ram een in a dance, een in a in een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een een I een beetje een beetje een beetje een beetje een een beetje De een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 Ziet je er alweer klaar voor? Ik ben er helemaal klaar oh, voor. Mooi. Maar hier ja. is uh, C.C. Penniston. Hier is finally... Deden we deden even allemaal lekker mee met uh, deze single van uh, CC Penniston door de Final League. Ja, er wordt er vandaag, ondanks uh, dit uh, onstuimige weer, toch gewoon uh, getennist, uh, Dolly. Ja, dat vroegen wij ons inderdaad af. Dan ja. is dat mogelijk en is het verantwoord om toch uh, dat door te laten gaan. Maar hé, hey, uh, het is doorgegaan. En ze zijn daar druk bezig met de halve finales uh, van de Eredivisie Tennis.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 Gaat u dan naar de gleeën op de Kennemerweg. Zo is het. Je bent van harte welkom om Sanford uiteraard aan te moedigen. En mocht u meer uitslagen binnenkrijgen hier bij CFM, dan melden we dat op de radio.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 Weet je wat nou het leuk is? Het is altijd gezellig bij de Zandvoortse Radio. Ook op de zaterdagmiddag uiteraard. Tot aan vijf uur vanmiddag, Zandvoort op zaterdag. En dan draai ik, heb stiekem met je gedanst. En dan gaat Roy Dolly vragen om een dag te trouwen. Ja, ja, ja, het, ja. Het, is, het is toch wat. Het gebeurt allemaal hier in de studio. Het is niet te, ja, te geloven, hè? Ja, is, het is gaat... change my love for you. Onze collega relaties gaan, gaan ver hoor hier ja. bij ZFM. Ja ja ja. Glenn ja. weet er alles van. The days would all be empty. And I could sing so long. I, so I might have been in love before.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 Met kijken op de webcam, zou ik het toch even doen, hoor. <lacht> www.zfm-live.nl <lacht> Het is gezellig, zo. Op de zaterdagmiddag ben nee, van met z'n allen mee. Klemmer, dear nothing's gonna change my love for you. Maar nu gaan we weer heel serieus doen, want oh, we zijn aantal hele mooie de evenementen de komende dagen, Dolly. Ja, ja. Ik zit net trouwens even te kijken op, de, uh, op ons kanaal, op Kanaal 40,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 En tot zover de agenten, de evenementenagenda. Dat is elf minuten lang, hè, Dolly. Maar, elf god, minuten. god, en we zitten, slokkie wachten. En slokkie zit je pas op 16 juni, hè? Oeh, elf oeh, minuten oeh, verder, oeh, oeh. 16 juni. En dan zeggen ja. sommige mensen, er gebeurt helemaal niks in z'n Wat een hè? Nou, je doos. bent gek. Wow. Luister maar naar de evenementenagenda, dan hoor je het. Wij hebben goede muziek voor je. Hier is Sting. I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 Ik nee.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 Okay. Oproep, oproep. Oproep. Heend, heend, ja, bij deze bestuur, bestuur. <laughs> <laughs> U bent nodig. <laughs> Jazeker. Zo is het nou. Zometeen het derde uur weer van Zandvoort op zaterdag zijn we er nog een uurtje lang. En Lina Louis is de laatste tot aan vier uur.